Japan schakelt vandaag de laatste kernreactor uit voor verplicht onderhoud. Het land zit daarmee voor het eerst in 42 jaar zonder kernenergie. Sinds de aardbeving en tsunami die vorig jaar de kerncentrale van Fukushima troffen... zijn alle kernreactoren in Japan voor uitgebreide controle stilgelegd. De kans is daarom groot dat Japan deze zomer... op de heetste momenten van de dag te kampen krijgt met energietekorten. In Tokio is de stillegging van de laatste nog werkende kernreactor... door duizenden mensen gevierd. Het weer, veel bewolking, met vooral in Gelderland, Brabant en Limburg regen. In het noorden af en toe zon wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Hier staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Muiden 2 kilometer. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopen de Hoogt en Knopen Batendorp 2 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouden en Bodegraven 4 kilometer. Daar wordt het hele weekend aan de weg gewerkt.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 Goedemorgen, op deze zaterdag 5 mei. Het is bevrijdingsdag vandaag, een feestdag dus, met heel veel festiviteiten. Maar dit weekend wordt ook Pim Fortuyn herdacht. Want het is morgen, precies tien jaar geleden, dat Fortuyn werd vermoord. Hier op het Mediapark in Hilversum, waar wij nu zijn. Een politieke moord in Nederland, dat was ongekend en is ongekend. Wat bracht Fortuyn politiek gezien teweeg? En wat is zijn politieke erfenis voor een jongere generatie politici? En wat zien we in de politiek van vandaag ervan terug? Daarover gaan we het vandaag hebben. Zonder Kees Boman, maar wel met drie gasten. Drie jonge politici uit drie verschillende politieke partijen... en drie verschillende politieke arena's. Janine Hennis Plasgaard is bij ons, Tweede Kamerlid voor de VVD. U bent woordvoerder uh, Veiligheid in de Kamer. Voorheen ook Europarlementariër. We kennen u nog van een staande ovatie. Ja, klopt. Dat is een, uh, een mooie herinnering, denk ik, voor u. Ja, Welkom, zeker. fijn Dank dat u, u, u er bent. Barry Matlener is bij ons, Europarlementariër voor de PVV. Hard bezig om uw eigen baan op te heffen, want uh, Nederland moet vooral uit dat Europarlement, vindt ja, u? Absoluut, ja. ja. Vandaag ook voor u een belangrijke dag. U zit hier met een bos bloemen op tafel. Ja. Mediapark, ja. belangrijk plek ook voor u. Ja, morgen is het precies tien jaar geleden dat Pim hier doodgeschoten is. En uh, ik ga straks een, een mooi boeket uh, voor Pim uh, hier neerleggen. Ook een bijzondere plaats dus voor u om te zijn hier. Zeker. Ja. En Lodewijk Asscher hebben we bij ons aan tafel. Hij is wethouder van Financiën, Onderwijs en Jeugd in Amsterdam. Bovendien ook local burgemeester in Amsterdam. Welkom meneer Asscher. Gisterenavond hebben we u nog uh, in de Nieuwe Kerk gezien... want u was daar in functie bij de dodenherdenking. Dat is denk ik voor u ook een uh, ja, belangrijk gebeurtenis, eens per jaar... Ja, ik vind de herdenking, de nationale herdenking, verschrikkelijk belangrijk. Uh, en ik was ook heel blij dat het gisteren prachtig verliep. Heel mooi gedicht uh, van het meisje. Goede toespraak van uh, burgemeester van der Laan. En ik heb het gevoel dat de mensen die daar waren het ook een mooie herdenking vonden. Ja, dat is vind... heel belangrijk voor een land. Ja, vindt u het ook een spannende gebeurtenis? Want u was daar twee jaar geleden, toen die damschrever daar was, in functie als burgemeester. Ja, dat klopt. En... Ik heb toen wel geleerd hoe kwetsbaar je eigenlijk bent met z'n allen. Er staan daar uh, enige tienduizenden mensen bij elkaar in vrede uh, stil te zijn en te herdenken. En je merkte dat met één gek uh, of als er echt iemand kwaad wil... dat je dan toch allemaal maar mensen bent die elkaar kunnen vertrappen. Uh, dus het is uh, daarom extra belangrijk dat dat goed gaat. Ja, maar, dat maar betek Betekende dat ook voor u dan een soort van spanning gisteravond? Dat u denkt als maar niet, als het maar... Nou, tijdens de twee minuten denk ik, denk ik aan de oorlog... en iedereen heeft daar zijn eigen uh, gedachten bij en, en emoties bij... Maar ik denk ook van, uh, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ja. Ja, dat goed. ja, dat is toch wel een extra spanning die dat oplevert. Goed, dat is zoals u hier met z'n drieën uh, uh, zit vanmorgen. De politiek na Fortuyn, daar gaan we het over hebben. Belangrijk thema in onze uitzending van vanochtend. Maar we gaan toch eerst eventjes kijken naar de actualiteit van vandaag. Um, de kranten kijken we dan altijd eerst even in. Het staat nog niet in de krant, maar het werd wel gisteravond bekend. De CDA-lijsttrekkerverkiezing kent nu ook nog een nieuwe kandidaat. Twaalf um, uur zaterdag zal er straks een persconferentie gehouden worden. Want de zesde kandidaat blijkt te zijn Henk Bleker. Uh, mevrouw Hennis Plasgaard, eerst maar even uw reactie... op deze voor ons vrij onverwachte kandidatuur. Ja, ja ik, ik moest ook even met name zijn stoken op Twitter... eerlijk helder, uh, Henk, daar moest ik wel even om lachen. Maar het wordt, het wordt wel dringen. Ik bedoel, zes kandidaten is best veel voor zo'n lijsttrekkersverkiezing. Uh, dus ik ben heel benieuwd. Het is de eerste keer voor het CDA... Ja. En uh, ja, dat de beste mogen winnen, zeg ik maar. Want ik ga er verder niet over. Dit is echt een partij aangelegenheid. Ja, natuurlijk. Het is heel erg intern. Maar goed, we kunnen toch wel eventjes kijken. Naar, ja. Is dit nou een goede ontwikkeling voor zo'n partij? Hè? Is, is dit een partij in ontwikkeling of is het een partij in nood? Want het nou, is natuurlijk ik denk dat ook een lijstgedoe. Sorry, ik denk dat een lijsttrekkersverkiezing... echt heel belangrijk is voor een partij. Het is echt... Uh, uh, uh, verleden tijd om iemand maar simpelweg aan te wijzen... democratie ook in zo'n partij moet spreken. En uh, het was hoog tijd dat het CDA hieraan zou beginnen. Dat doet het nu. En ik ben heel benieuwd wat het uh, ons zal brengen. Ja, meneer Asscher, uh, uw partij heeft dat net achter de rug. Gisteren werd bekend Diederik Samsom is de lijsttrekker. Doet dat, doet dat iets goeds voor een partij, zo'n lijsttrekkersverkiezing? Ja, voor de Partij van de Arbeid heeft die, die lijsttrekkersverkiezing heel goed gewerkt. Omdat de kandidaten, uh, denk ik, allemaal een eigen verhaal hadden goed met elkaar omgingen en het land weer lieten zien... van goh, er zijn mensen die wat willen en, en er zat weer optimisme. Ja, dat was wel van in een andere periode, periode natuurlijk... Hè, andere dat periode. er bij nieuwe partij uh, deze verkiezing plaatsvond. Zeker. Uh, het kabinet zat nog? Het kabinet zat er nog, het was niet de onrust van nu. Maar wat ik vooral heel mooi vond was dat de, de bijeenkomsten... waar mensen presenteerde in Amsterdam, in Osdorp... Dus buiten het centrum zaten 1200 mensen, die waren heel enthousiast. Dus dat kan het opleveren. Ik vind zelf Henk Bleker wel een voorbeeld van nou ja, een beetje het naoorlogsverzet in het CDA. Hij heeft die partij in de regering gekregen met de PV en, en begint daar nu op af te geven. Dat vind ik nou niet een toonbeeld van de geloofwaardig politicus. Dus of ze daar nou heel blij mee moeten zijn, dat is inderdaad aan het CDA. Maar ik word er niet zo vrolijk van. Ja, nou, we, eh, Barry Matlener, bij ons aan tafel. Uh, het is uw partij waar nu heel erg op wordt afgegeven. Hè? Met name door de kandidaat -lijsttrekkers van het CDA. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik vind dat heel uh, zwak. Uh, ik vind uh, de PVV een hele betrouwbare partner geweest. Uh, we kwamen in een situatie dat opnieuw onderhandeld moest worden en daar zijn we niet uitgekomen. Waar ik overigens blij om ben dat Geert zich recht heeft gehouden in die onderhandelingen. Uh, maar uh, ik vind het heel vreemd om dan zo af te geven en meteen zo'n afstand te nemen van bijvoorbeeld het Boerkaverbod. Kennelijk is het CDA voor Boerka's. Ja, de PV is dat niet. Maar, maar had u het had u verwacht dat het CDA daar zo snel afstand van zou nemen? Want uh, wat u zegt, u, u, uw partij bleek een betrouwbare partner. Was het CDA dat dan niet? Nou, ik vind uh, het vreemd dat je uh, in een regering stapt en daarna zo afgeeft daarop. Kijk, wij hebben als PVV verantwoordelijkheid genomen. Uh, uh, en uh, daar staan we nog steeds voor. Uh, dat we niet uit de onderhandelingen zijn gekomen. Ja, dat is aan drie partijen te wijten, dus, uh, denk ik. Uh, Geert hoe... heeft in ieder geval zijn rug weggehouden, gehouden. Dat vind ik heel, heel knap. Hoe zou u dan karakteriseren wat het CDA nu doet in de richting van uw partij? Ja, ik vind het... Uh, nou, ja, Het is natuurlijk aan de, de CDA-kiezers om dat uh, te beoordelen. Maar ik vind het, uh, het, het, het weglopen voor je eigen verantwoordelijkheid. Kijk, het CDA heeft het zelf gedaan. En ik vind het zwak om daarna te zeggen... Dit hadden we niet moeten doen. Of dit, uh, we nemen hier afstand van. Ik hoor al zelfs geluiden dat wij als PVV worden uitgesloten bij de verkiezingen. Ja, ik vind het aan de kiezer nu om te oordelen. En ik vind het heel zwak als je op voorhand partijen uitsluit. Even toch naar dat boerkaverbod. Mevrouw Hennis-Plasgaard, uw partij is daarvoor. Ja. Het CDA zegt nu, mag wat mij betreft zo de prullenbak in. Nou, het CDA is volstrekt onduidelijk op dit moment. Um, um, want Mirjam Sterk beweert dat de partij nog steeds voor uh, is. Um, Lisbeth Spies heeft een ander verhaal. Ik weet het even niet. Ik tast een beetje in het duister als het gaat om de standpunten van het CDA. Uh, maar duidelijk is dat het CDA op een aantal... 180 graden in een week tijd is gedraaid. Dat vind ik uh, niet zo handig. U maar moet nog... wel even regeren uh, he, met deze partij. Uh, ja, is dat lastig? Dat... Nee maar ik bedoel, uh, we gaan constructief uh, verder. Uh, tussen CDA en VVD is er niet zoveel uh, aan de hand. Nou, het uh, lijkt me toch wel als een partij zegt van dat, dat wat jullie ook willen, dat kan wat mij betreft zo het prullenbak in. Nee, maar er zijn natuurlijk met uiteindelijk. De partij is de... in verwarring, nee, maar uiteindelijk is de Kamer aan zet op dit moment als het gaat om het controversieel verklaren van bepaalde wetsvoorstellen. Uh, CDA is inderdaad een partij. Een beetje in verwarring. Ze zijn nu druk met, de, met het kiezen van een uh, lijsttrekker. Ik wens het CDA daar heel veel succes uh, mee. Maar uh, voor de VVD is het duidelijk dat we gewoon soeverein onze eigen koers bepalen. En dat doe je niet door eindeloos te trappen uh, naar andere partijen. Maar goed, er is een partij, Partij van de Arbeid, die heeft nu gevraagd in de Tweede Kamer: mevrouw Spies, wat doet u met dit wetsvoorstel? Boerkaverbod. Trekt u ja. dit terug of trekt u dit niet terug? Wat zou u ervan vinden als mevrouw Spies het inderdaad terug zou trekken? Nou, dat dit is wetsvoorstel. niet aan uh, mevrouw Spies. Het is aan de Kamer uh, zoals het er nu naar uitziet zal het wetsvoorstel controversieel worden verklaard. Kan ik niet op lopen, Maar uiteindelijk is het de meerderheid in de Tweede Kamer... die hierover beslist en niet mevrouw Spies. Laten we er een ander verhaal bij nemen uit de krant. Een groot verhaal in de NRC vandaag. Bernard Wintjes, de topman, de voorman van VNO-NCW... de koepel van werkgeversorganisaties, die zegt... dit land wordt niet geleid door topmensen. Daar spreekt hij u als politici rechtstreeks mee aan. Hij vindt... Uh, hij zegt, ik, ik zal hem ook even quoten... ik vind dat we te weinig toppolitici hebben in Nederland. En hij pleit er eigenlijk voor dat uh, Nederland geleid gaat worden door de elite. Dat is een bijzondere opmerking, lijkt mij, meneer Ascher. Ja, ik vind het echt uh, diep triest, hoor. Iemand die al zoveel jaren daar rondloopt en iedere keer wat anders roept. Hij was voor het kabinet met de PV, oh nee, toch tegen. Hij was voor extra bezuinigen, oh nee, toch tegen. Hij was tegen verkiezingen, nu weer voor. Dus die man is een draaitoe op zichzelf... En ik vind altijd, je hoort om dezelfde tijd... hoe je mensen uit het bedrijfsleven zegt... het zou toch beter zijn als wij de boeier bestuurden. Meld je aan. Ga in de gemeenteraad. Zie wat het werk inhoudt. We hebben allemaal die ervaring. Uh, democratie is hard werken. Ik vind iedereen welkom. Het zou mooi zijn als meer mensen uit het bedrijfsleven zich melden. Maar om nou vanuit zijn positie uh, achter je sigaar... op deze manier hardwerkende politici... en dan bedoel ik van alle partijen een schop te geven... wat schieten we daar nou mee op? Wat ja. wil je nou eigenlijk? Mevrouw Hennis Plasgaard is een partijgenoot van u... Bernard Wintjes, ook lid van de VVD. En hij zegt in dit verhaal ook dat hij door premier Rutte... gevraagd is om minister te worden. Dat heeft hij niet gedaan, omdat hij dit werk zo fijn vindt. Zou u, zou u vinden dat hij nu naar voren zou moeten treden... en eventueel wel minister zou moeten worden? Nou ja, dat is aan hem. Maar ik vind wel dat als er um, geroep toeterd wordt... over he, het land moet bestuurd worden door de elite... dat die zogenoemde elite... want uh, wie definieert dat eigenlijk is gelijk de vraag. Maar goed, dat deze mensen zich... Dan ook zelf kandidaat moeten durven stellen. En alleen maar uh, zeggen... dat het in de top van de politiek ontbreekt... aan kwaliteit, ja dat stort mij mateloos. Want uh, je bestuurt dat land niet... door te blijven uh, kwebbelen aan de zijlijn. Dan moet je ook gewoon uh, naar voren stappen... en zelf de moed hebben... om je uh, uh, ja, actief op te stellen. Niet, zeg en, moet en het zegt moet zegt u daarmee ja, eigenlijk. Ja. ja, Meneer Matlener, um, het land moet geleid worden door de elite. Dat is tien jaar na de moord op Fortuyn... ook wel een opmerkelijke uitspraak, denk ik. Ja, meneer Wintjes, de gewoon geworden arrogantie van de oude politiek uh, dat we, uh, waar we van af moeten. Ik ken ook buitengewoon weinig ondernemers... ...die zich nu echt goed vertegenwoordigd voelen door meneer Wintjes. Uh, niet te vergeten dat de meeste ondernemers in Nederland... ...zijn gewoon kleine hardwerkende ondernemers. En daar moet het land wat van hebben. Ik denk uh, uh, dat het tijd wordt dat uh, Wintjes uh, met z'n uh, pensioen gaat... ...wat ons betreft. Uh, maar ik, uh, ik, ik vind Wintjes uh, uh, een uitermate zwak vertegenwoordiger... ...van het Nederlands bedrijfsleven m mm -mm. Uw woorden, zeg ik dan maar even tot ja, slot. Ja, even en bij. Dat zegt u <laughs> er ook nog even bij. Meneer je tot slot nog heel even kort naar u. Ik heb nog gezocht naar iets in de krant. Want u heeft deze week een rechtszaak gewonnen van minister Kamp. Dat ging over uh, de stages die illegale studenten al of niet zouden mogen lopen. Van minister Kamp mocht het niet. U heeft dat aangevochten. U heeft gewonnen. Heeft u inmiddels een reactie van minister Kamp daarop gekregen? Nou, het is een rechtszaak die, uh, die door de jongen zelf uh, gevoerd ja, is. Ja, inderdaad. Uh, de maar de u, heeft, u heeft zich daar erg achter gesteld. Nou, De kwestie is eigenlijk. Uh, uh, vrij simpel. Kinderen hebben recht op onderwijs. Of de papieren nou in orde zijn of niet. En ik heb altijd gezegd, ook tegen minister Kamp, dat ik me vanuit lokale politiek niet ga bemoeien met migratiepolitiek, met wie wel of niet terug moet. Daar hoor ik me ook niet mee te bemoeien. Maar kinderen die in mijn stad leven, moeten naar school. Anders vergooien je hun toekomst. En die moeten hun stage kunnen lopen en zoals... Het bij sommige schoolopleidingen hoort u. U. de stages verplicht. He, je kunt wel leren voor, uh, voor automonteur, maar uit een boekje wordt het toch moeilijk. Dus ik heb het heel raar gevonden dat dat niet mocht. De Tweede Kamer vindt dat in meerderheid ook. En de eh, rechter geeft u nu gelijk? Meneer nu al is zo is vreselijk gehoord? veel van neergetrokken. Die is gaan doen alsof ik de wet overtrad. Hele grote woorden. Terwijl het over een paar kinderen gaat. Eh, meneer je is een wets overtreden. En dat kan zo niet. Sabotage van de rechtsstaat. Schreef iemand. Premier Rutte bemoeit zich daarmee. Hoge boetes zouden er ook op staan. Heb telkens 8000, 12.000 Volgens mij euro. is het niet zoals jullie zeggen. Volgens mij is er recht op onderwijs. De rechter geeft mij nu gelijk. Ik hoop. En ik verwacht ook een beetje, want ik ken Henk Kamp als een integere uh, rechtdoorzeeman... dat hij dan ook sportief zal zijn, verlies zal nemen, zal zeggen... oké, okay, kinderen kunnen naar school en een stage hoort daarbij. Zal hij dat doen, mevrouw Plashuart? Geen idee. Ik heb echt even geen idee. De heer Kamp uh, neemt nog in overweging of er beroep, hoger beroep zal worden aangetekend. En dat wacht ik ook even af. Oké, okay. dan laten we het hier even bij de kranten en de actualiteit van vandaag. Nieuwe politiek gaan we het over hebben in het licht van tien jaar na Fortuyn... Maar daarom eerst even een korte terugblik. Maar laat ik mijzelf één keer puntig karakteriseren. En dan spreek ik over mezelf in de derde persoon. Hij zegt wat hij denkt en doet wat hij zegt. En daar kan u van op houden. Tien jaar geleden gooide hij een zware steen in de politieke vijver. Pim Fortuyn. Hij kwam, zag... En zorgde voor grote verwarring. Hij liep werkelijk over het politieke water Hij een messias en die zou het land gaan redden. Iedereen was was ondersteboven van. Ondersteboven waren ze van hem. Iedereen. Politici merkten het bij een bezoek aan boze kiezers, vertelt Wouter Bos. Een en al onvrede en frustratie. Ik werd op bezoek, praten met zo'n Rotterdammer en ik, op het eind vraag ik en op wie ga, ga je nou stemmen? Nou, zegt hij op pimmetje natuurlijk. Ik zeg maar, denk je dan dat, dat Pim dat op kan lossen? Nee, natuurlijk niet, zegt hij, maar hij begrijpt het wel. Hij begrijpt het wel. Eindelijk iemand die het begrijpt, zo leek het. Niet een gewone politicus, maar uitgerekend een dandy in een Daemler. Een homo, een professor. Hij werd de man van het volk. Wat Pim heel duidelijk maakte, is er is een aantal dingen... in onze samenleving aan de hand, maar het, wat we niet hoeven te pikken. We pikken het niet meer, dat was de sfeer. Pim Fortuyn gaf die sfeer een stem en deed dat anders dan andere politici. Ik heb er alle vertrouwen in nu. Ik heb er zin aan. At your service. De stemming steeg. Fortuyn zegevierde in Rotterdam. En de tv-uitzending daarna was er een om nooit te vergeten. Als je een willekeurig iemand zou vragen... wie is de toekomstige premier in dit gezelschap? Ja, dat kon er maar één zijn. Dat was Pim. Zo zag het eruit. Maar het liep anders. Dramatisch anders. Een moordaanslag. Pim Fortuyn is niet meer... Het is diep tragisch. Ik ben verbijsterd. Na de politieke moord, de politieke erfenis. Wat oud-P van de A-voorzitter Felix Rottenberg betreft... krijgt Fortuyn geen plek in de geschiedenis. Ik denk dat Fortuyn uiteindelijk een kleine voetnoot is... in de politieke geschiedenis. Dat is niet een hervormer. Dat is geen Willem Drees. Een voetnoot, dat zou de oude politiek geruststellen. Maar al is de steen die Fortuyn in de vijver gooide verdwenen... daarmee zijn de golven nog niet bedaard... Populisme is hier to stay. Absoluut. Men, mensen die nu denken met een Koenderscoalitie, coalitie dan is het populisme verdwenen. Pas op. Oude of nieuwe politiek, gedoog of Koenderscoalitie, coalitie Tien jaar na Fortuin zijn in elk geval nieuwe tijden aangebroken. <laughs> Dat belooft nog wat te worden. Tros, Radio 1. En daarmee is het tien voor half twaalf. U luistert naar Trostkamer Breed. Tot twaalf uur praat ik met Janine Hennis Plasgaard van de VVD... met Barry Matlener van de PVV... en met Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid. Ja, tien jaar na de moord op Fortuyn. Uh, we praten over zijn politieke gedachtegoed, over zijn invloed... over zijn, ja, de invloed die hij heeft gehad op de denkbeelden van andere partijen. We hebben u uitgenodigd als een generatie nieuwe politici na Pim Fortuyn... Ziet u zichzelf ook zo? Is er inderdaad een soort scheidslijn voor en na Fortuin te trekken, meneer Asje? Ik denk het wel. Uh, in de tijd dat, uh, dat Fortuin opkwam... stond ik net voor het eerst op de lijst voor de gemeenteraad van de Partij van de Arbeid. En het was, uh, iedereen was inderdaad ondersteboven. We hadden Rob Oudkerk als lijsttrekker in Amsterdam ook geen, uh, geen verkeerde. Dus dat was ook een beetje Ajax-Vijenoord. Maar ik herinner me dat ik die televisiedebatten keek en, en nou echt adembenemend. Wat vond u en je zijn wist als PvdA ook niet zo goed wat je ervan moest vinden. Want ja. ik was het met een deel gewoon hartstikke eens. Tegelijkertijd was hij natuurlijk enorm aan het hakken op de, op de PvdA. Dus dat was heel verwarrend. Ja, ja. Wat, wat vond u op dat moment zijn grote verdiensten? Nou ja. Ik vond wat hij zei over, over de zorg en het onderwijs: dat mensen zich niet meer herkenden, zich niet meer thuis voelden. Dat hoorde ik natuurlijk ook van heel veel mensen op straat. Dus dat was en is toch wel een hele scherpe analyse. En nou, in mijn werk nu merk ik: je kunt heel lang praten over onderwijs, maar proberen het in de klas weer beter te maken dat helpt. Wat ja, eigenlijk wel de gedachte van Pim Fortuyn ja, uiteindelijk was. Uiteindelijk was het ook zijn gedachte, toch ja. weer menselijke maat. Eh, zorgen dat mensen zelf weer invloed krijgen over hun vak. Eh, leraren, dokters, eh, noem het maar op. Ja, dat was toch wel verschrikkelijk goed en scherp. Ja, meneer Matlener, u stond op dat moment in die periode heel dicht bij Pim Fortuyn. Hè? U werkte met hem samen. Ja, ik was uh, vier maanden lang zijn persvoorlichter in, uh, in Rotterdam. Uh, ik, heb Vulko, uh, ik heb heel intensief in die vier maanden met hem samengewerkt. En uh, ja, daar ben ik nog steeds heel, heel trots op. En blij mee dat ik uh, hem heb mogen kennen. En ik mis hem nog steeds. Ja. Uh, maar hij heeft onmiskenbaar een enorme invloed gehad op de politiek. Dit was natuurlijk de tijd... Van, van de politieke correctheid. Van het niet mogen zeggen wat voor een, een problemen er met de islamisering uh, uh, meekwamen. Het wegkijken werd dat toen genoemd. Hè? Het wegkijken, dat was natuurlijk... Uh, en ik voelde mij toen ook, want ik heb, uh, ik heb toen uh, gekozen. Ik was helemaal niet politiek uh, geëngageerd op dat moment. U was uh, makelaar. Uh, ja, daarom. Uh, maar ik sprak heel veel met mensen. Ik stond wel met beide benen in de maatschappij. Ik voelde een enorme afstand tussen uh, uh, ja, de mensen in de straat en, en de politiek. Dat... Uh, ik weet nog goed, ik stond elke dag in de file en de politiek was alleen maar bezig met, met tolpoortjes plaatsen. En, uh, de, de, de Althans Nederland met werd... ideeën daarover ja. ontwikkelen, want die ja. tolpoortjes zijn nooit echt geplaatst, volgens nee, mij. Nee, gelukkig niet. Um, maar uh, de massa-immigratie, ja, iedereen ziet Nederland veranderen en, en de grenzen staan open en Nederland stroomt vol met, uh, met kansarme allochtonen. En niemand had het erover. Onbegrijpelijk. En toen kwam Pim. En hij durfde wel die knuppel in het hoenderok te gooien. En ja, ik heb uh, hier twee boekjes bij me van Pim. Eén uh, is de islamisering van onze cultuur. Ja, ik raad iedereen aan om dat nog eens te lezen. Uh, hoe hij dat beschrijft en hoe herkenbaar dat nog steeds is. Dat schreef hij in die periode. Ja, ja. U voelde zich daartoe aangetrokken. Uh, mevrouw Hennis Plasgaard, uh, uh, tien jaar geleden, hoe stond u daar toen in? Hoe keek u toen naar Fortuin? Ja, het fascineerde. Voor een, een periode de voor en na Fortuin. Ja, ja, nou ja, hij fascineerde. Ik, ik had jarenlang in Brussel gewerkt, in Letland gewerkt. Ik was in 2000 teruggekomen in Nederland, werkte in de private sector bij KPMG. En um, uh, met de komst van Fortuyn begon het politieke debat wel echt te leven. Het deed ertoe het spatten van het scherm. Uh, met verbijziging zag ik ook uh, Dijkstal, maar ook Melkert... Um, gewoon geen weerwoord hebben. En um, dat heeft me wel enorm aangetrokken. Uh, het is ook in die periode geweest dat ik de stap heb gemaakt... van de private sector naar de, uh, naar de politiek. Ik werd assistent van een van de VVD-wethouders in Amsterdam. Is dat door voortuin gekomen? Dat denk ik niet. Het was iets wat al kriebelde, omdat mijn politieke bewustzijn... met name in mijn letse jaren uh, echt vorm uh, is gaan krijgen... Um, maar het maakte er wel voor dat het leefde. Het ja. fascineerde me, Mattendam. Nou ja, goed, het feit dat Fortuyn dat debat in elk geval heel sterk aanzwengde, inspireerde u misschien wel om nou ja, de politiek in te het gaan. Was een, het was natuurlijk een, een, een. Hij had een bepaald charisma voor grote groepen uh, uh, in Nederland. Het, um, uh, bij heel een groot deel van de Nederlandse bevolking. Het was zelf geen volkstype. Hè. Dat is natuurlijk eigenlijk, als je terugkijkt, opvallend te noemen. Um, maar hij, hij sprak mensen aan, niet mij zozeer met zijn standpunten... alhoewel hij even los van de islamisering waar Barry Madleen het nu over heeft... ook hele interessante standpunten innam... op bijvoorbeeld de onhoudbaarheid van de verzorgingsstaat. En dat was iets waar de VVD echt wel in geïnteresseerd was Vind, in zijn standpunten. Vindt u ook dat Fortuin eigenlijk uh, uh, ook uw partij geïnspireerd heeft... Misschien Misschien ook wel tot verandering of misschien ook wel tot andere standpunten? Of nou, de VVD standpunten? is een liberale partij en de invloed van Fortuyn op het liberalisme is nieuw. Uh, met alle respect voor de heer Fortuyn. Kijk, hij is natuurlijk op een heel... Uh, op een bepaald hoogtepunt is hij op een afgrijzelijke manier om het leven gebracht. Dus we zullen ook nooit weten in hoeverre zijn belofte, zijn toekomstvisie... daadwerkelijk had kunnen worden omgezet in de toegevoegde waarde voor dit land. Ja. En dat is natuurlijk op zijn minst pijnlijk te noemen. En dan vind ik ook zo'n opmerking van Felix Rottenberg uh, pijnlijk. Want iemand wegzetten als een voetnoot, voetnoot ja, dat is nogal Wiedes. Um, want de man is vermoord. Ja, Lodewijk Asscher, even uh, uh, is uw partij geïnspireerd tot veranderingen door dat wat tuin zei? Ja, zeker. Want het wegkijken is wel iets wat de Partij van de Arbeid met name heel erg is aangevreven. Zeker. Ik denk dat de PvdA daar enorm door is veranderd. Omdat uh, ja, mens, als je heel erg harde kritiek krijgt, word je altijd eerst defensief. En dan, dan ga je iemand wegzetten, ga je er tegen afzetten. Uh, maar je gaat daarna wel nadenken van hoe kan dit eigenlijk allemaal gebeuren. En waar heeft hij gelijk in en waar heeft hij niet gelijk in. En ik vind het uh, wel degelijk dat de Partij van de Arbeid veranderd is trouwens. Ook de VVD. Uh, de hele veiligheidsagenda van de VVD is onder invloed van Fortuyn wel degelijk... Aangescherpt, Maar ook de Partij van de Arbeid is denk ik nou, nou, met heel veel moeite uh, echt veranderd in een partij die weer luistert naar wat er speelt. Ja, maar, het probleem, noem eens noem het is concreet dan. Wat, wat, wat gebeurt concreet, er nu dan in de Partij van de Arbeid wel nou, wat er zonder voortuin niet had gebeurd? Uh, de hele zorgonderwijs, Daar was de PvdA mede verantwoordelijk voor alle stelselwijzigingen en het steeds vanaf je bureau besturen. Wij zijn nu echt weer terug in de klas, uh, in het ziekenhuis... tegen de marktwerking waar de VVD nog steeds zo in gelooft waar Fortuin ook niks van moest hebben... en weer bezig de menselijke maat terug te brengen... zodat dus mensen hun vak uitoefenen en Nederlanders krijgen... waar ze recht op hebben. Goede ja. scholen en goede zorg. Ja, even, even zijn die, ja, uh, Ik denk dat uh, voor alle uh, partijen uh, geldt dat uh, het, het politiek correct formuleren... natuurlijk van tafel is. We zijn veel explicieter geworden in het benoemen van de problemen. Ik denk dat dat wel de verdienste van Fortuin is voor alle partijen. Um, maar we moeten ook niet voorbij gaan aan de mensen... die voorafgaand aan Fortuin al bepaalde problematiek agendeerden. En ik noem Frits Bolkestein... He, dus het is, niet, het is niet alleen maar op te hangen aan de heer Fortuyn. Ja. De maar dat hij, bepaalde, niet, dat hij een Fortuyn? rol heeft gespeeld, de, um, dat is evident. De iedereen. vraag was welke inspiratie is Fortuyn geweest ja, voor nou, uw partij... en voor, voor alle partijen in geldt in de partijen. dat het expliciet wat maken persoonlijke van de, de, de problemen. inspiratie problemen. vind, is ja? precies het punt dat jij maakte. Hij bleef zichzelf. Er is natuurlijk heel lang de neiging geweest om, om kiezers naar de mond te praten... Ja. of om op ze te willen lijken. En ook in de Partij van de Arbeid om dezelfde tijd wordt er dan gezegd... we hebben te veel mensen met een opleiding... Fortijn die was helemaal zichzelf, maar die keek... wat is er aan de hand in het land? En die had daar een visie op, waar je het mee eens kon zijn of niet. Ik vind het inspirerend dat een politicus zo succesvol kan zijn. Hij benoemde dat zelf ook met trots. Als homo, als professor. Als iemand die helemaal zichzelf bleef... en hield van een mooi huis en, en zijn hondjes en zijn auto. Dat is mooi. Hè? Dus dat... Wat mij betreft, authenticiteit. Wat nu helder en eerlijk genoemd wordt. Nou, heb ik toch zomaar bijna eventjes de slogan van Henk Bleker iemand niet de erg van kan noemen, is natuurlijk iemand die de hele tijd opportunistisch aan het zoeken is waar de bal naartoe rolt. En aan de Henk Bleker. Wanneer we hebben het nu zo over Fortuin. En dat waar hij mensen toe heeft geïnspireerd. En partijen ook heeft geïnspireerd. Als ik u nou vraag, waarin heeft Fortuin ongelijk gehad? Ja, dan stelt u een lastige vraag. Want ja. ik, uh, ik, ik zie dat Pim Fortuyn eigenlijk toen heel vaak gelijk had. En dat zie je dus ook in zijn boek Zieloos Europa. Ik zit zelf in Brussel. In 1997 heeft hij dit boek geschreven. En heeft toen gewaarschuwd dat de euro niet zou gaan werken. Dat de hele, het verlies van soevereiniteit... Voor Nederland uh, slecht zou uitpakken. En je ziet nu allemaal gebeuren wat hij in 1997 heeft opgeschreven. Dat is heel knap. Ja, nou, mijn vraag was eigenlijk waarin heeft hij ongelijk gehad. Ja. En u, u zegt hierin in buiten uw visie weinig zaken waarin hij. Pim Fortuyn, Pim Fortuyn heeft eigenlijk op de meeste punten uh, wel gelijk gekregen. En uh, ik vind dus ook dat uh, uh, als het gaat om, om Europa en als het gaat om de islamisering... dat zijn is grote bedreigingen voor Nederland. Uh, en ja, toen Pim Fortuyn opkwam was er geen PVV. Het waren alleen maar de oude partijen die hier onderling uh, de, de, de dienst uitmaakten. En Pim heeft dus behalve een stijl in het debat... die ons allemaal aanspreekt, hè. de duidelijke taal en de verantwoordelijkheid... heeft Pim ook nog ook een stuk inhoud gebracht. En daar gaat het natuurlijk om. Vindt u dat Geert Wilders die inhoud en die stijl van Fortuyn heeft overgenomen? Vindt ja, u hem daarin ik, de opvolger? Ja, zeker. Ik vind Op dat stijl? de Pvv. Uh, ik vind dat de PVV duidelijke taal spreekt over het algemeen. Ik vind dat we dat allemaal wel doen, hoor. Want ik moet eerlijk zeggen, uh, wij zijn een, een nieuwe generatie politici... die allemaal proberen met heldere taal begrijpelijk te zijn en, en niet meer, ons te verschuilen achter mooie woorden. Dat maar, is toch geweest, denk ik. Maar dat, u vindt Geert Wilders de opvolger van Pim Fortuining. Ik zag u nee schudden, mevrouw Hennis Inhoudelijk vind ik dat zeker, ja. U nee. Nou, dat vind ik niet, um, in bepaalde opzichten. Snap het is, het is ik wel dat, de, het vervolg uh. van de populistische stroming. Ja, ja, maar het populisme is natuurlijk niet alleen maar van de periode voor Tuin en daarna. De, daarvoor hadden we dat ook al. Uh, Boerkoekoek is natuurlijk een veelbesproken voorbeeld. Maar geleden. Ja, maar het populisme is natuurlijk van alle tijden. Um, maar neemt steeds weer een andere vorm aan. Um, Geert Wilders vind ik niet een natuurlijke opvolger van Pim Fortuyn. Dat hij naar Pim Fortuyn gekeken heeft, lessen getrokken heeft, dat is evident. Um, maar ik vind de wijze waarop Pim Fortuyn zich presenteerde. met zijn welbespraakteheid. Uh, uh, hij was zeer erudiet. Um, de, de, ja, Dat vind ik een heel ander figuur dan Geert Wilders. En ook minder uh, ordinair, moet ik ook zeggen. in de uitspraak. kopvol de tax. dat zou ik niet zo snel uh, vanuit de mond van Pim Fortuyn. Nee, het gaat stijl. Maar ik heb het de inhoud. Kijk, de, ja, maar de we hadden het over inhoud en stijl. Over nee, op inhoud, van verzorgingsstaat. Het... Um, Pim Fortuyn heeft bij herhaling gezegd, onhoudbaar in deze vorm. Um, als ik nu kijk um, naar bijvoorbeeld het uh, katshuisakkoord en dat is helemaal niet natropen... maar dan zie ik dat uh, de verzorgingsstaat en de dus beslissingen... die moesten worden genomen bijvoorbeeld voor de zorgsector... dat daar, de heer Wilders, um, zich niet aan wilde committeren. En dat is denk ik wel het verschil. Maar nogmaals, Fortuyn zou zo, het zal terugblikken blijven, want de man is op een gijzelijke manier te vroeg om ja. het leven gebracht. Ik las vanmorgen in de krant, hij zal altijd de sticker blijven houden, what if, wat mm -mm. als... Niemand die het ooit zeker weet natuurlijk. Maar toch even naar dat populisme, meneer Matlener. Mm. Um, want dat is natuurlijk wel de stroming die uh, Fortuyn heeft ingezet. Ik ben het met u eens dat, dat hij daarvan niet de uitvinder is. Maar hij heeft het wel een hele belangrijke boost gegeven. Een belangrijke zet gegeven. Um, is dat een nieuwe politieke stroming waarvan u zegt... die gaat door, die, die invloed is nooit meer weg te denken. Met de PVV zal dat altijd doorgaan? Ja, dat ligt aan hoe je de term populisme vertaalt. Het uh, uh, kan ook een geuzennaam zijn. Nu, u valt het misschien op als, in, in, dat nou, ik het als een scheldwoord zou bedoelen. Dat is absoluut nee, niet Nee, maar sommige geval. mensen bedoelen dat wel zo. Ik vind uh, Het gaat hier om, benoemen wij de problemen... die onze burgers iedere dag ervaren in hun leven. En dat zijn populaire thema's. En in die zin ben ik er heel blij mee. Populair betekent dat... Het zijn de problemen waar wij dagelijks mee te maken hebben. En uh, dat vind ik een, een, een, een, het, het goede aan Pim. Dat hij, en dat doet de PVV ook... wij proberen zoveel mogelijk de, de, aan te spreken... wat zijn er de problemen van mensen zelf. Nou, de, de, de immigratie uh, is zo'n belangrijk punt. Daar hebben mensen elk... dat beïnvloedt heel Nederland. De massa immigratie heeft tot enorme problemen geleid. Uh, maar als ik kijk naar Europa dan zie ik daar precies hetzelfde gebeuren. is dus ook op termijn een hele grote bedreiging voor Nederland. En Pim heeft dat beide op de agenda gezet. En als ik nu kijk naar de partijen die dat uh, op die manier nog verwoorden... dan zie ik dat de PVV dat uh, nog steeds met hart en ziel doet. M Meneer Asje, wilt u daarop reageren? Nou, ik bekijk het vanuit de lokale politiek. en Ik ben bang dat, uh, dat Wilders op de opvolger is... omdat hij ook zegt wat hij denkt en wat hij vindt... en daar uh, niet angstig in is. Dus dat klopt. En voor de rest komt hij toch echt niet in de buurt. Hij, heeft, hij benoemt inderdaad de hele tijd problemen, maar hij heeft nu net anderhalf jaar de tijd gehad er wat aan te doen. Nou, jullie hebben je kiezers natuurlijk enorm teleurgesteld. Zowel op het punt van immigratie als op het behouden van de verzorgingsstaat. Er wordt alleen maar bezuinigd. En Wilders heeft eerlijk gezegd ook niet de moed, zoals Fortuin dat wel had, om tegen zijn kiezers te zeggen: jongens, hier moeten we even doorheen. Fortuin zei nog: het kwartje van Kok, ik wissel het zo in om er wat voor terug te krijgen. Uh, terwijl Wilders die roept altijd, het is onbespreekbaar. En, en vijf minuten later, denk aan de pensioenleeftijd, levert hij het in. Dus ik vind, uh, uh, nee, geen schijn van uh, de opvolging van uh, Fortuin. Ik begrijp wel de punten waar jij je door aangesproken voelt... dat je die bij Wilders terugvindt. Dat snap ik. En daar zit ook wel een verband. Hij durft uh, problemen te benoemen. Maar als het komt op wat doen, helemaal met jou eens... het is tragisch dat je niet hebt gezien wat Fortuinen van gebakken zou hebben... Maar daar is de PVV eerlijk gezegd, uh, zo ze niet geloofwaardig meer. Meneer Matlener, de, de, de fortuin ging de kiezer voor, kun je eigenlijk zeggen. Hij zei: van, Het bevalt jullie misschien niet, maar zo is het wat ik ervan vind en dit is wat we ermee zouden moeten gaan doen. Ja. Geert Wilders wacht vaak af. Ik vind uh, Geert Wilders uh, en de PVV verantwoordelijkheid genomen door in de uh, regering het één plaats te nemen. Daarin hebben we hele belangrijke zaken uh, bereikt. Uh, kunnen tegenhouden, zo je wilt. Hè, de, het vogel van de pensioenleeftijd. Kijk, we zitten in een compromissenpolitiek. En ja. Pim Fortuyn heeft dat ook gezegd. Natuurlijk moet je bereid zijn compromissen te sluiten. En de PVV heeft laten zien dat ook te doen. Nou, maar heel even wat u... belangrijke. Ja, ja, is nou, de mag de nou, zaak, ik heel je even trengen. terug naar één zinnetje het... wat u net zei? Want daar bleef ik een beetje bij hangen. U zei wij hebben plaatsgenomen in de regering. Maar de. De PVV heeft toch juist niet plaatsgenomen in de regering? Nou, de PVV is toch heeft een gedoogakkoord gedoog gedoog gesloten. En je daarmee, hij daarmee invloed... niet de verantwoordelijkheid te dragen... voor ja, wel, de besluiten want van de regering. Zeker, wel, zeker wel, de PVV heeft verantwoordelijkheid genomen... voor het gedoogakkoord en het bezuinigen van 18 miljard. En dat deed pijn. Dat was het compromis wat er gesloten is. Maar in ruil daarvoor gingen we eindelijk eens iets doen... aan die massa immigratie en aan die constante overdracht van bevoegdheden naar Europa. Uh, en, en het vogel van onze pensioenleven heeft de PVV kunnen, kunnen tegenhouden... Voor een, voor een gedeelte, niet geheel, maar wel... voor voor een gedeelte. Maar Wilders is daarin toch ook een beetje de windjes van de politiek. Hij roept dat de hele tijd. Maar er gebeurt helemaal niks. Het is... de, de PVV, <laughs> de... Uh, Wilders heeft uh, compromissen moeten sluiten. Net als u dat moet doen. Daar, als ben, u ik, daar ben ik altijd voor. En ik bij... vind politici moeten compromissen sluiten. Maar juist de dingen waar jullie altijd van zeggen, we hebben er zo ontzettend veel voor teruggekregen. Daar is in de praktijk in ieder geval weinig van gekomen. Dat zult u met me eens zeggen. Nou ja, dat, dat zegt u. Kijk, uh, het is natuurlijk nu aan de kiezer om te besluiten... of we doorgaan maar, uh, met het kijk, beleid dat is ingezet. Waar ben je het meest trots op van de afgelopen anderhalf jaar? Nou, als ik de, de totaal andere toon als we kijken naar... hoe to gaan we om met de, de massemigratie. Nee, ik vind dat de PVV enorm heeft uh, ge gevochten om die enorme instroom van asielzoekers uh, te, terug te dringen... En, en de instroom van gezinsherenigers. Ik vind dat een enorme verworvenheid. Ik zie dat de PV knokt om die pensioenleeftijd... niet uh, al in 2015 naar 67 te krijgen. Helemaal en daar zijn, wij, daar zijn wij deels heel succesvol in geweest. Nou, daar hebben jullie samen met de Partij van de Arbeid uh, geprobeerd de Partij van de Arbeid, want U stond toen aan de kant. Dat heeft de PVV gedaan. En niet de Partij van de Arbeid. Maar ik denk dat als u de verkiezing ingaat met de pensioenleeftijd... dat heeft u een keer gedaan. En toen heeft u de kiezers meteen verraden op de verkiezingsdag. Dus dat is geen probleem. Nee, we hebben een compromis gesloten. En de schade weten te beperken. Dat heeft de PVV gedaan. En de PvdA was er niet. Ik vraag waar u het meest trots op bent. Ik ben hier trots op. Ik vind dat de PVV verantwoordelijkheid heeft genomen. En eindelijk iets heeft kunnen doen aan die pensioenleeftijd. En eindelijk iets heeft kunnen doen aan die instroom van asielzoekers en de toon naar Europa. Mevrouw Hennis Plasgaard, u bent heel erg stil. Dat ja. is uw partij op het moment sowieso. De VVD houdt zich erg stil. Mengt u zich eens in deze discussie? Want nou ja, dit is uw gedoogpartner, de VVV. Nee, nee, ik, ja, ik moet hier een beetje om lachen. Kijk, 18 maanden regeren betekent dat je uh, een aantal zaken hebt kunnen realiseren. Dat is onmiskenbaar waar. Uh, maar dat betekent ook dat je nog maar net op stoom was. En dat je nog meer tijd nodig had gehad om de grote uh, beloften waar te maken. Er is dus nog niks bereikt. Uh, nee, nou, Dat is natuurlijk onzin. Er is oh. wel veel bereikt. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de reorganisatie even vanuit mijn eigen portefeuille van de Nederlandse politie dan denk ik dat we daar echt trots op kunnen zijn... wat we daar hebben neergezet. Ja. Um, dus er, zijn, er zijn echt wel bepaalde trajecten, uh, bijna afgerond, zo goed als afgerond... en die we, uh, die we op het konto van, dit, uh, van het gedoogakkoord kunnen schrijven. Dus mede met dank aan de PVV. Um, maar we zijn wel vroegtijdig afgebroken. Met een schok ook. En dat is op een botte wijze gegaan. Dat betekent ook dat er bepaalde zaken... niet op kunnen worden afgerond. En dat we dan weer moeten wachten op een nieuwe coalitie. Um, waarom ben ik nu stil? Omdat uh, de heren op elkaar inhakken. Uh, hakken. Uh, en ik en u denk dat, dat het beter hakken. is... om soeverein je eigen koers te bepalen. Maar, maar goed, u draait het wel allemaal terug. En dat, dat, dus neemt nou het boerka het boerkaverbod. Ik draai allemaal uh, niks terug, het nou, Dit wordt teruggedraaid. Meneer Matlener, een meerderheid in de Tweede Kamer beslist over welke voorstellen controversieel worden nee, maar verklaard. Ik hoor, dat is niet reger... ik hoor uw regeringspartner CDA zeggen, we moeten daarmee stoppen. En dat is wel uw regeringspartner. Maar meneer Matlener, ik heb u net ook al gezegd dat mevrouw Spies als zodanig daar niet over gaat. Want het is een meerderheid in de Kamer die bepaalt of het wetvoorstel controversieel zou worden verklaard. Dus en... het gaat wel door, denkt u? Nee, want de meerderheid in de Kamer heeft reeds aangegeven. En dat ik. Het ligt dus het even stil Wat? nu, ja. dit, uh, ja. dit wetvoorstel. Dat kunt u de jammer. VVD met alle respect niet verwijten. Dat kunt u eigenlijk alleen maar zichzelf verwijten... omdat de PVV vroegtijdig zich heeft teruggetrokken. En dat betekent dat belangrijke wetsvoorstellen... waar zowel PVV als VVD elkaar vonden, geen doorgang vinden... omdat de meerderheid in de Kamer anders zal beslissen. Dus omdat dat u kunt u mij niet verwijten, u dat meneer MacKene. U maakt dat zich niet meer voor zichzelf aanwrijven. Als, als we dit nu allemaal zo een beetje beschouwen... Hè, van uh, de gedoogcoalitie, uh, het, het opstappen van het kabinet... althans het vallen van het kabinet... Het, de stekker eruit trekken door de PVV. Hoe kijkt de burger hier nou allemaal naar, vraag ik mij af? Ja, dat is natuurlijk geen goed nieuws. Um, vijf verkiezingen in tien jaar tijd is niet in het landsbelang. Nee. Nooit en ook nu niet. Um, dus ik, um, ik meen toch ook op straat een uh, sfeer te bespeuren van hoe moet dit allemaal verder? Ja. En hoe verspinterd is het Nederlandse politieke landschap? Wat en... zal de verkiezingen ons brengen? Hoe zal de formatie lopen? We moeten doorpakken. Nederland is een land wat ook met een crisis te maken heeft. En dat betekent dat je niet even achterover kunt gaan leunen... totdat het plaatje een keertje helemaal rustig is uitgekristalliseerd. De politiek en... zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. En daarom is er nu dus een soort van Kunduz-coalitie uh, uh, gekomen... die uh, met elkaar de verantwoordelijkheid heeft genomen... voor de begroting die op 30 april in Brussel zou moeten gaan liggen... Uh, ja, we hebben bijvoorbeeld Joost Eerdmans daarover horen zeggen. Nou, dat is weer een nieuwe elite. Dat zijn weer de hoogopgeleiden. Dat zijn weer de mensen die uh, van de globalisering zijn. En weer geen oren hebben voor de gewone mensen. Nee. Hoe reageert u daarop? Uh, met alle respect voor de heer Eertmans, maar dat vind ik echt een beetje onzinnig. Er zijn een aantal partijen die de politieke moed hebben gehad om nu door te pakken en ervoor te zorgen dat we in Brussel uh, een, uh, een, een, een plaatje konden neerleggen. Dat is gebeurd. We hebben op 12 september verkiezingen. We leven in een democratie en dat is maar goed ook. De kiezer zal bepalen uh, uh, wat de meerderheden zullen zijn na 12 september en of en met welke partijen er geformeerd kan worden. Dus, ja, en dan zal er ook weer gesproken worden over de precieze invulling van de miljarden Ja, Meneer Asscher, uw partij partij van de Arbeid... wilde niet meedoen in die koenderscoalitie, coalitie Wilde niet, mocht niet. Daarover zijn de meningen een beetje verdeeld natuurlijk. U zelf bent daar wel voor, hè? Nou, kijk, Althans ik ben, voor de maatregelen die die Koendus-coalitie... Misschien uh, zijn, kunnen wij elkaar daarin vinden, meneer Matlener. Hmm. Ik ben voor het sluiten van compromissen. Ik vind dat je verder moet in een land. Dus waar ik heel positief over ben in het koendersakkoord akkoord is het feit dat een aantal van de slechtste bezuinigingen van Rutte 1... Ik denk vooral aan kinderen in het speciaal onderwijs. Uh, bezuiniging op mensen in de zorg, op de PGB. De dat die worden teruggedraaid of gematigd. Daar ben ik heel opgelucht over als Amsterdammer. Want dat raakt heel veel mensen. Maar echt asociale bezuiniging. Uh, dan moet je vervolgens niet doen alsof die Koeners zo geweldig is. Want er gebeuren ook dingen die ik totaal niet begrijp. Uh, en, en, dus, dus met heel veel moeite één voorbeeld... Uh, rond die pensioen bereikt dat voor mensen met een laag inkomen... dat die er toch wat eerder uit kon. Daar heeft de Partij van de Arbeid zijn nek voor uitgestoken. Daar zijn ze van alle kanten voor beschermd. Dat gaat meteen pennenstreek van tafel. Eigenlijk komt dat over alleen maar omdat het per se kapot moest... Ja, dat vind ik, uh, dat vind ik gek. He, maar, dat... maar is het een nieuwe elite? Want dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Hè? Met ja, deze partijen die zich nu bij elkaar hebben. Het is een gelegenheidscoalitie van mensen die, uh, die lof verdienen... voor het feit dat ze daar het lef voor hebben... maar die tegelijkertijd heel opportunistisch opereren... Ja. en die een akkoord hebben gesloten waar ook verschrikkelijk veel mis mee is. En is ja, dat dan, dan niet zo... uit... ook in deze tijd heel erg moeilijk te begrijpen voor heel veel mensen? Want we zien... Verschillende nou, mensen, partijen, GroenLinks, VVD, die elkaar vinden in een coalitie... en partijen liggen heel ver uit elkaar. Hoe moeten mensen best, dat begrijpen? Mensen begrijpen best dat er een begroting gemaakt moet worden. En ik, daar is ook wel waardering voor. En daar heb ik zelf ook waardering voor. He, dus ik, ja, ik maar vind je hebt het ook goed. idealen als maar, politieke partijen. En, en als reguurs van, de van de politieke partijen zul je op die idealen kunnen vertrouwen. Het moet niet het raamwerk worden van een nieuw regeerakkoord... Want als je er dan beter naar kijkt, dan zullen we het waarschijnlijk alle drie over eens zijn: dan zit het vol met verkeerde lastenverzwaringen. Dus het wasmiddel wordt duurder. Vol met oneerlijke maatregelen, waarbij met name mensen aan de onderkant uh, mogen betalen voor de crisis, en voor met vage open eindjes. Bijvoorbeeld, het onderwijs moet ook nog een miljard bezuinigd worden. Maar goed, ja, ja. dat is niet goed. Voor alle het duidelijkheid, is wel dat er een begroting ligt. Het uh, zoals of het akkoord van de opgestelde Koenuscoalitie, is voor geen van de partijen perfect. Want er zijn vergaande uh, compromissen gesloten. Maar en, stemt er wel dus mee in. concessies gedaan. Ja, omdat er ook nog zoiets is als het huishoudboekje van Nederland wat kloppend moet zijn. Ik ga ervan uit dat Die 3 je dat van plus. ook dat uh, wil. Die 3% van Brussel is niet de 3% van Brussel, dat is de 3% omdat Nederland dat wil, mede-Nederland. Ja. Um, en um, um, voor alle duidelijkheid, ik, nu ben ik mijn punt kwijt door de heer Matlener. We gaan even terug. Nee, Matlener, nou. het lukt u om mevrouw vrouw Hennens in verwarring te brengen. Nee, nee maar, in verwarring, uh, maar, maar even terug, want u zei, ja. je moet concessies doen. Je moet compromissen ah, ja. sluiten. Nee, maar ik sluit aan eigenlijk ging. op wat u zelf zei. Is, heeft u dan geen idealen? Een politieke partij heeft toch idealen? Natuurlijk heeft een politieke partij idealen. En daar moet je ook vol voor strijden. Maar de werkelijkheid is wel dat dit land... en het is niet alleen kenmerkend voor Nederland... maar voor alle democratieën... dit land hangt van compromissen aan elkaar. Dat betekent dat de politiek enorme verantwoordelijkheid heeft in het uitleggen hoe komt zo'n compromis tot stand? Wie zijn daarbij betrokken? Waar leef je op in en wat is je winst? En daar valt echt voor alle partijen nog een wereld te winnen. Nou, nou, ik maatleden. vind het echt een schandalige feit dat nu die drie, of die, uh, die coalitie dit schandalige akkoord, wat de lasten neerlegt bij de zieken en de ouderen vooral... en we gaan allemaal betalen voor de crisis in, in, door Brussel uh, veroorzaakt... Uh, ik vind het een schandalig akkoord. En wat vlak voor de verkiezingen, om dat er even doorheen te jassen... is toch vreemd. Wij zijn er niet uitgekomen, dat, dat, dat betrokken. Dat ik ook voor een deel. Ik ben wel blij dat, uh, dat wij niet hebben ingestemd met dat akkoord trouwens. Want het is echt een slecht akkoord voor iedereen. Maar om nou vlak voor de verkiezingen... nog even met een paar politieke vriendjes in de wandelgangen... dit akkoord er doorheen te jassen. Dat is eigenlijk een schandalige kwestie. We hebben straks verkiezingen. En de burger kan zich hier niet eens meer over uitspreken. Want de VVD die staat al klaar met een, een nieuwe begroting om naar Brussel te sturen. Maar goed, dit wordt niet de inzet van de verkiezingen, meneer Ascher. Nou, ik voordeel wel... Uh, Kijk, wat er goed aan is, je moet ook lof hebben voor, uh, voor de mensen die dat doen... is dat een aantal andere taboes... Hè? dus dan heb je niet over islamisering, maar bijvoorbeeld hypotheekrente hypotheekrenteaftrek... waarvan iedereen weet, dat kunnen we niet meer op die manier blijven betalen... dat dat taboe nu weg is. Alleen vervolgens is de uitwerking heel slecht. Wat er zou moeten gebeuren, en ik hoop dat een nieuwe generatie politici daar leiding in kan nemen... is dat je inderdaad kijkt, wat heeft een andere partij voor ideaal waar ik me bij kan aansluiten? Hoe kan je nou zorgen dat Nederland wel hervormt, wel moderner wordt... Dat je wel de begroting orde brengt, maar dat je het op een sociale manier doet. Dus dat je niet de rekening... Dat, dat stuit me echt tegen de borst, hoor. Hoe het de afgelopen jaren onder Rutte is gegaan met jullie steun... en hoe het nu gaat onder Koenloes. De rekening gaat telkens naar mensen die niet de schuld hebben van deze crisis. Als je dat anders oplost, en dat kan... Dan kan je hervormingen maken, dan kan je het land sterker maken... en dan kan je ook nog een beetje trots in de spiegel kijken. Als maar meneer, dus dit... Asscher, meneer Asscher, als u het nu zo stelt... dan waren er eigenlijk helemaal geen verkiezingen nodig geweest... want dan had dit minderheidskabinet overeind kunnen blijven. VVD, CDA, CDA samen hadden dan verschillende meerderheden... in de Tweede Kamer kunnen zoeken voor verschillende punten. Dat zou een nieuwe politiek kunnen zijn. Nou, dat vind ik nou... Staatsrechtelijk kan dat. Nou, dat is een beetje windjespolitiek. We hebben geen verkiezingen meer nodig... en we benoemen gewoon elite die het beste uitkomt. In, in deze kwestie zou dat kunnen... Dan zou de Kamer aan zet geweest zijn met steeds wisselende meerderheden die het kabinet zou hebben moeten nee, ik zoeken Ik ben daar heel voor erg tegen. Verschillende opvattingen. Ik ben daar er heel erg tegen. De verkiezingen in 2010 hebben toen al een heel moeilijk beeld opgeleverd: 31 zetels VVD, 30 PVDA. Moeilijke, uh, moeilijke formatie. Dat is niet gelukt. Uh, kabinet gevallen. Dan hoor je naar de kiezer terug te gaan. En uh, premier Rutte moet zeggen... sorry, het is me niet gelukt. Mag ik een nieuwe kans? En die andere partij die moet ook zeggen... hier gaan we voor. Dat is democratie. Dat moet je sneller kunnen organiseren. Ik begrijp niet waarom Nederland daar zo vreselijk veel tijd voor nodig heeft. Een half jaar... Uh, dat zou een aardige hervorming zijn om, zoals in andere landen... wat sneller verkiezingen te kunnen organiseren. U had de verkiezingen ja, graag en Wat de Pvd en PvdA in, de Pvd in de eerste instantie ook willen... Sorry. is snel verkiezingen bij voorkeur in juni. Uiteindelijk heeft de meerderheid anders besloten. Dat is spijtig, want ik, ik denk dat het land gebaat was geweest... bij verkiezingen in juni. Uh, het is nu september. Uh, dat betekent dat we wel een aantal zaken hebben moeten regelen. Dat is gelukt in de vorm van een akkoord. En nogmaals, dat akkoord is helemaal niet... Perfect. Na de verkiezingen zal er gewoon geformeerd worden en zal er gewoon op basis van de meerderheid die dan gaat regeren, concreet invulling worden gegeven aan het uh, op orde brengen van het huisuitboekje van Nederland. Staat u eigenlijk op de lijst voor de nieuwe verkiezingen? Ben dat ik zal nog even zijn. Nee, nee. Nee, ik ga ja? eerst nog even praten met uh, mijn partijbestuur zoals dat gaat en dan uh, uh, ergens de komende weken dan, uh, dan uh, wordt het wel duidelijk. Maar u heeft wel voor uzelf een besluit genomen? Um, tot een zekere hoogte uh, was ik nog niet helemaal klaar in de Nederlandse politiek. Maar nogmaals, uh, het is altijd even afwachten. Want het heeft ook een enorme, uh, trekt ook een enorme wissel. En ik vind, als je opnieuw kandidaat stelt... dan moet je daar echt voor de volle 500 procent voor kunnen en willen gaan. En anders moet je het niet doen. En ook weer voor um, vier jaar? En ook weer voor vier jaar. En daar twijfelt u een beetje aan? Dat ga ik eerst even met het partijbestuur zeggen. partijbestuur is ja. altijd weer de eerste. Ja. Meneer Matlener, hoe gaat uw partij de verkiezingen in? Nou, met veel vertrouwen. Um, maar ook met uh, gemengde gevoelens. Uh, dit Kooijs-akkoord, wat de VVD nu zo gretig uh, uh, verdedigt... Ja, helemaal is dat het pure belastingverhogingen Want het zijn bijna alleen maar belastingverhogingen. De burger betaalt de prijs van de, uh, van de Brusselse problemen. En wij vinden dat de kiezer zou moeten beslissen... of we gaan snijden in ontwikkelingshulp, of we gaan snijden in Europa... Of wat de VVD wil, dat we puur die belastingverhoging over de mensen uitstrooien. Wat? Ik vind dat de kiezer aan zet is en ik vind het echt een schande... dat de VVD nu in een achterkamertje in één dag... Ha. met uh, zijn po oude politieke vriendjes dit akkoord er even doorheen jast. Mevrouw ik vind Hennig het echt, een, even echt een misstand. Ja, meneer Matlener, en uh, een schande. we hebben samen een jaar in het Europees parlement gezeten. We kennen elkaar iets langer dan uh, vandaag. Dus u kent ook alle geldverspilling van het maar, Europees parlement. Uh, <laughs> als u nou even uw uh, kwebbel uh, houdt... Um, 12 september zijn er verkiezingen en de kiezer is zeker aan zetten. Maar we hebben wel een aantal afspraken met elkaar te maken... om ervoor te zorgen dat het huishoudboekje enigszins in toom blijft. En dat is precies wat er is gebeurd. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen in het kader van het landsbelang. De kiezer is nu aan zet. Zij spreken zich uit op 12 september. En daarna zal het duidelijk worden wie welke meerderheid heeft... en hoe geen... wij de financiën van Nederland ja. op orde gaan brengen. Er is volgens mij geen land die voldoet aan die eisen uit Brussel. Alleen Nederland. Dus ik vind het al heel merkwaardig. En Dit is dus een klinklame en u versoepel. weet dat heel goed... Oh, voldoet Spanje, Portugal, Griekenland, Italië aan de Brusselse eisen, denkt u? Meneer Matlener, wenst u echt Nederland... Wees u nou eens eerlijk naar de Nederlandse meneer kiezer. Madlener, Nederland is toch gek, Henkje, Meneer, meneer Matlener, wenst u echt Nederland een toekomst zoals Spanje, Griekenland en Portugal toe? Want dat is precies wat u aan het bepleiten bent. Wat ik Nederland toewens is dat we gaan snijden in ontwikkelingshulp en in dat gekke Europa in dat Europa waar u zo voor bent, daar moeten we het geld halen, want Europa verspilt miljarden. En ik weiger in te stemmen dat de Nederlandse burger miljarden geld uh, in, in Brussel stort. Dat geld komt slecht terecht en, en de Nederlandse, de zieken en de ouderen in Nederland kunnen die prijs betalen. Dat is meneer Martijn Europa is net zoals het Nederlands uh, de Nederlandse overheid een bureaucratie. En dat betekent dat je kritisch bent ten opzichte van die bureaucratie. Dus ook ten opzichte van Europa. Maar u bent wel helemaal gek als u de voordelen... in het kader van onze vrijheid, uw veiligheid in en met... welvaart laten, laten lopen. En dat is precies waar de VVD voor knokt. VVD verklaart Europa niet heilig. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar we willen wel graag de voordelen pakken... in, in het kader van onze veiligheid, onze welvaart en onze vrijheid. Meneer Madlener, wordt uw inzet weg uit Europa in ja, deze zeker. verkiezingen? Ja, ja, wordt zeker. dat uw belangrijkste punt? Ja, want ik zit... In in Brussel. Ik heb gezien wat er met, met al die miljarden uit Nederland gebeurt. Het komt slecht terecht. En ik zie ook een VVD die altijd maar weer instemt met verdere uitbreidingen. Die instemt met budgetverhogingen van Brussel. En dan hier een andere toon aanslaat. Ik vind dat echt kiezersbedrog. Nee, um, echt... Weg uit Europa. Als dat de inzet wordt voor de, van de VVD voor de verkiezingen. Wat is daarop uw antwoord? VVD of PVV? Sorry, Partij van de Arbeid. Dank u wel. <laughs> en de inzet is het van de PVV. Nou, ik hoop heel erg dat, uh, dat verkiezingen gaan over de dingen die, die ik belangrijk vind. Die in mijn Stad spelen. En dat gaat over hoe je kunt zorgen dat onze kinderen goede scholen krijgen. In plaats van de enorme kolossen die nu het onderwijs verzorgen. Dat gaat over hoe je onze, ouderen, onze ouders die steeds ouder worden... op een nette manier kan verzorgen. Het gaat ook over hoe we ons geld gaan verdienen in Nederland. Want de economie verandert. En daar hebben we Europa toch echt bij nodig. Nederland is een handelsland. Ik hoop dat de verkiezingen daarover gaan. En de partijen zich uitspreken over de vraag... of je dat op een sociale manier wil doen. Dat je gelooft in de markt of dat je probeert kiezers af te leiden met steeds weer nieuwe boeman... dat is toch een beetje wat de PVV doet. Ik heb ook kritiek op Europa, maar ik ben heel blij... dat Nederland zo goed zijn geld verdient in Europa. En dat kan je niet zomaar opzij zetten. Is er, dus, is er denkt u, een reëel een mogelijkheid om uit Europa te stappen? Want dat is wat de PVV wil. Nou, weet je, die vraag alleen al, daar gaat het natuurlijk niet over. Uh, dat, dat weet meneer Matlener zelf eigenlijk ook wel. De vraag is natuurlijk, hoe kun je zorgen dat Nederland... als land, als trotsland in Europa... Um, zelfstandig blijft. Zijn geld blijft verdienen. Dat wij trots kunnen blijven op het sociale land Nederland. Uh, dat je mensen een kans geeft die er geboren worden. Of ze nou rijk zijn of arm. Daar gaat de Partij van de Arbeid de verkiezing voeren. En niet op een, een, een nieuwe fetish. Hè, de, uh, van, van de PVV. Ik vind dat eerlijk gezegd ook een zwaktebot. Jullie zouden sorry moeten zeggen tegen je kiezers. En gewoon opnieuw moeten beginnen. En als je het hebt over rugrecht... Dan moet je niet telkens het andere zondebok zoeken, maar gewoon uitleggen waarom je zelf met die bezuiniging hebt ingestemd. Even nou, u, een reactie, Barrymore. U, maar u maar bent een, een Amsterdammer, dacht ik. Hè? U zit voor in het Amsterdamse gemeentebestuur. Als ja. dus nou één stad geleden heeft onder die massa-immigratie van de afgelopen jaren is het Amsterdam. Inmiddels is meer dan de helft... van de bevolking uh, uh, van Amsterdam... van allochtone afkomst... en voor een grote kansarm. Ik dacht dat uw strijd... Uh, in Europa de zou zijn. Ja, want want, want boek, Nederland... Uh, Nederland wij, willen, wij willen dat de instroom van kansarme... allochtonen teruggedrongen wordt. En Europa maakt dat ons heel moeilijk. En dat is ook de reden dat we uit Europa moeten. Omdat Europa al die wensen... van de bevolking... Van doe iets aan die enorme instroom van kansarme allochtonen. Doet hij nu en doe iets aan al dat geld dat uh, verdwijnt in Brussel. Europa gaat maar door. En we zijn een heel stuk van onze soevereiniteit kwijtgeraakt. En wij willen dat Nederland baas blijft over eigen land en eigen asielbeleid. Noorderwijs, Noorderwijs. Weet u wat ik doe in, in Amsterdam? Ik geef niet telkens de schuld aan een ander. Ik wijs niet naar Europa. Ik wijs niet naar de islam. Ik wijs niet naar de volgende zonneboek. Ik ben bezig de scholen te verbeteren. En dat lukt. De basisscholen, we hadden 40 zwakke scholen... nu zijn het er minder dan 10. Ik ben bezig kinderen die de taal niet goed spreken... de taal te leren. En dat lukt. Goed voor de integratie. En we zijn bezig... banen te scheppen. Dat ah, wordt de politiek te doen. Volgens mij het is natuurlijk bezig... een enorm zwaktebod. Als je iedere keer, als het jezelf niet lukt... en je hebt anderhalf jaar de tijd gehad... een nieuwe zonnebokte. Komt u vooral kijken in Amsterdam. Ja, we hebben problemen. Daar werken we ook aan. Die benoemen we ook. Dank aan Fortuin. Maar houd toch op met iedere keer... maar dat geklep in plaats van... U heeft het over verantwoordelijkheid nemen. Leg uit aan je eigen kiezers, aan Henk, Ingrid en die anderen, dat je gefaald hebt. En bied je excuses aan. Wij hebben, oh, je uh, wij hebben gelukkig een onderzoek kunnen starten. naar die verschrikkelijke. Uh, misstand in Amsterdam. Uh, met die bouw van die twee moskeeën. En als ik zie wat de P van de A aan het doen is. en uw collega Fatima laat ik wat zij aan het doen is in Amsterdam. dan denk ik de P van de A. U mag mooi praten. en u heeft. Uh, uh, ik geef u U, cijfers u, u, u over probeert de, basis de P van de A als een soort nieuwe partij neer te zetten. Ik zie vooral een P van de A. die gewoon doorgaat op de oude voet. moskeeën bouwen in Amsterdam. en de grenzen wagenwijd openstelt. Ik vertel u wat ik doe. En uw collega is in Brussel. Ik verbeten, Nee, laat mij de OVC. Uw collega's in Brussel stemmen constant in met verder uitbreiding van Europa. Met het nog meer uh, storten van geld in Zuid-Europa. Ik vind dat u ook eerlijk naar de kiezer moet zijn. De P van de, de A. Zeker. staat voor een, een o, royaal uh, immigratiebeleid. Open grenzen en meer Europa. Reactie, Asje. Nou, weet u. Daar staat u toch voor? Even een reactie geven. Ik verbeter die basisscholen met heel veel onderwijs En moskeeën. En directeuren. Ik bouw helemaal geen moskeeën. En dat is goed voor alle kinderen in de stad. Of ze uit Nederland komen of niet. Dat vindt u lastig, want u reageert er niet op. Maar dat is waar ik mij iedere dag mee bezig hou. Uh, ik ben bezig te zorgen voor betere jeugdzorg. Voor kinderen in de problemen. Dat is goed voor Nederlandse kinderen en voor andere kinderen. U heeft het nodig om de PvdA te blijven bekritiseren. Met uw eigen uh, ID-fix. Vind ik prima. Maar laat u mij nou vertellen wat ik doe en reageer daar dan eens op. Ik sta voor mijn zaak. Ik leg mijn kiezers uit wat ik doe. Ik leg uit wat er lukt en wat er niet lukt. Dat is volgens mij een nieuwe politiek. Niet altijd de schuld geven aan een ander. Ik wil okay, u graag we, we, helpen. We, we, ik we wil ga, natuurlijk heel graag helpen we met de bouw afronden, van scholen. Want we maar zolang, de die, zolang uit. die instroom van al die kansarme allochtonen zo hoog blijft, heeft het natuurlijk helemaal geen zin. Want het is dweilen met de kraan open. Meneer Madlener, met wie zou uw partij het allerliefste regeren straks na de verkiezingen? Mocht u tot regeren komen? Met partijen die eindelijk iets willen doen aan die enorme massamigratie... En is, kritisch durven zijn op Europa. Is bijvoorbeeld Europa. de VVD daar nog een partij voor? Mogelijk. Ik uh, kijk, de PV sluit niemand uit gelukkig. Wij vinden dat de kiezer nu aan het woord is. En de kiezer heeft te bepalen nu wat er gaat gebeuren. Als de en de SP daarom is die Koeners coalitie, kunnen... die achterkamertjes, die nu in, in twee dagen doorheen gejast, is, vind ik een schande. Mevrouw Hennis Plasgaard, met wie zou uw partij gaan regeren? Mocht het tot regeren komen na de verkiezingen. Mocht het tot regeren komen, laten we eerst de kiezer maar eens even spreken. Ja, maar, dat, nee, maar Dat vind ik nou nee, echt zo. Nee, oude met alle zin respect, ik heb altijd. Nee, dat is niet anders. Want uiteindelijk leven we hier in een democratie en vind ik het een onwaarschijnlijk. Arrogantie om vooruit te lopen op de beslissing van de kiezer zelf. Maar u heeft net een akkoord gesloten in twee dagen met uw komingsvrienden. En kies heeft er niets over te vertellen. Dit heeft alles te maken met het feit dat uw partij de politieke moed niet had om tot een katshuisakkoord te komen. En wij wel moesten om het huis uit te Oké, Dit hebben we volgens mij eerder gehad. Al. Ik wil nog heel even naar Lodewijk Arsje toe. Straks verkiezingen: stel, nou, de Partij van de Arbeid zou zo groot worden dat het zou kunnen gaan regeren. Met wie zou u dat dan gaan zien? Nou, oh, ik ga me daar helemaal niet mee bemoeien. Ik, ik, als we onze idealen waar kunnen maken... dan moet je op voorhand niemand uitsluiten. En proberen een goed akkoord te sluiten. Ik vind het jammer dat de Partij van de Arbeid niet aan tafel zat. Hoe dat nou precies gekomen is, dat is een tweede. Omdat ik denk dat er dan een sociale verhaal had gelegen. En ik probeer altijd, ook in Amsterdam werk ik samen met GroenLinks en de VVD... En dat doen we door te kijken naar wat je voor de stad wil doen. Voor al die, die jonge Amsterdammertjes. Dus alles ligt nog open, wat u betreft. Ja, dat moeten moet de Haagse partijen op deze uh, thema bedenken. Oké, okay, daarmee zit het er ook op voor ons, wat dit uur betreft. Dank op deze bijzondere dag, Vijf Meijden, dag voor, het, uh, ja, voor de viering of nee, de herdenking van uh, tien jaar geleden Pim Fortuyn. Dank voor uw komst. Barry Matlener, Janine Hennis Plasgaard en Lodewijk Asscher. Straks eerst de NOS met het laatste nieuws. Dan Argos, dan Tros in bedrijf. En vanaf 12 uur is de persconferentie van Henk Bleker. Daar doet de NOS verslag van. Samen thuis, samen Tros. Vrijheid geef je door. Op bevrijdingsdag vanavond van 7 tot 10. De betekenis van vrijheid. Drie uur lang gasten en live muziek. Van Margriet Eshuis en Lisbeth List